Waterwalgemoed met het RWS-journaal. Het aantal doden bij gewelddadige protesten in de Congolese hoofdstad Kinshasa is opgelopen tot 44, meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De minister van Binnenlandse Zaken van het land hield het eerder vandaag nog op 17 doden. Het is voor de tweede dag op rij onrustig in Kinshasa. De actievoerders zijn boerend dat president Kabila de verkiezingen heeft uitgesteld. Zijn tegenstanders zijn bang dat hij langer aan de macht wil blijven. Een verloskundige in Groningen heeft een berisping gekregen van de tuchtrechter omdat ze een zwangere vrouw met een zeldzame zwangerschapscomplicatie niet doorstuurde naar het ziekenhuis. De hoogzwangere vrouw werd in 2014 ziek na een etentje. Omdat gedacht werd aan een onschuldige voedselvergiftiging werd de vrouw niet behandeld. De volgende ochtend waren de vrouw en haar ongeboren dochtertje overleden. Omdat de verloskundige wel een vermoeden had dat de vrouw aan de zeldzame complicatie leed, had ze volgens de tuchtrechter moeten optreden. Een Duitse amateurkeeper is vandaag verhoord door de politie... omdat hij in een wedstrijd 43 ballen heeft doorgelaten. De doelman van het tweede elftal van von der Oort... deed dat vorige week zondag in de uitwedstrijd... tegen een politievoetbalteam uit het nabijgelegen Oberhausen. Mogelijk wordt de keeper verdacht van matchfixing. Na verhoor mocht hij vandaag weer naar huis. André Hazes Junior is de grote winnaar geworden bij de Buma NL Awards voor Nederlandstalige muziek. De zanger won vier van de twaalf prijzen, onder meer de prijs voor de beste single Leef. Gerard Joling ontving een Lifetime Achievement Award. Hij zit ruim dertig jaar in het muziekvak. Het weer nog, vanavond blijft het grotendeels droog. Vannacht koelt het tijdens opklaringen af tot een graad of zeven. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken bij een graad of twintig. Donderdag iets warmer, maar dan is er ook kans op een bui. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Edition Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A2 richting Amsterdam. Bij Utrecht-Leidse Rijn 3 kilometer. Vertraging zo'n 5 minuten. En dat geldt ook voor de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beierland. Ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 We'll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 Thank <music> you.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 Chartreuse, chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, Though you think it's mighty cute, Just wait till right and tell your maw That you dyed your hair, Chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, Though you think it's mighty cute, But just wait till right and tell your maw You didn't like black, you didn't like red, You hated blondes, well it's no use, You got mad and dyed your hair, We're yeah.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 Artishow show featuring Ro Roy Eldridge.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 We gaan luisteren naar We Are on Our Way, Winter Marcellus samen met Damien Sneed en de Coral Le Chateau.